7 uur in onze ree met het NWS-journaal. DNS heeft de dienstregeling aangepast vanwege het verwachte onweer. Er rijden op een aantal trajecten in de randstad minder treinen. Het gaat onder meer om het traject Den Haag-Utrecht en Rotterdam-Amsterdam. ProRail heeft extra monteurs klaarstaan. Zij kunnen worden ingezet als er bliksem in slaat. De buien trekken vanuit Zeeland over de rest van het land, meldt het KNMI. En volgens de Meteorologische Dienst kunnen de onweersbuien plaatselijk pittig zijn. In het westen van de Verenigde Staten woeden meer dan 60 bosbranden die alleen al in de staat Washington zeker 70 huizen hebben verwoest. In die staat hebben bijna duizend mensen hun huis moeten verlaten. Behalve Washington zijn ook de kuststaten Oregon en Californië getroffen door de bosbranden die het gevolg zijn van de extreme hitte en droogte. Het regime in Syrië is verantwoordelijk voor het bloedbad in de stad Hula, dat schrijft de VN Mensenrechtenraad na een onderzoek.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 De gemeente Amsterdam wil niet dat de Surinaamse overheid een financiële bijdrage levert aan het Kwakkoe-festival. Dat laat loco-burgemeester Asscher weten. Eerder vandaag maakte Suriname bekend dat het 50.000 euro in het noodleidende festival wil steken. Volgens Asscher heeft de gemeenteraad enige tijd geleden nogmaals bevestigd op geen enkele manier met de Surinaamse regering te willen samenwerken. Rafael Nadal doet niet mee aan de open-Amerikaanse tenniskampioenschappen. Hij heeft nog te veel last van een knieblessure. De Spaanse toptennisser moest eerder al de Olympische Spelen laten schieten. Zijn laatste optreden was op Wimbledon, waar hij in de tweede ronde verloor. En dan het weer. Onweersbuien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Hierbij is kans op zware windstoten en hagel. Vannacht trekken de buien naar het noordoosten weg. Morgen en de dagen daarna is het zonnig zomerweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, de NTR. Kunststof. Goedenavond en welkom bij Kunststof. Onze gast is al jaren een vaste waarde op de Nederlandse televisie. En dat is knap, want voordat je het weet ben je onderdeel van het meubilair. Maar die valkuil heeft hij knap omzeild. En dat komt omdat er nog altijd een journalist puur Saint is... die een heilig ontzag heeft voor de feiten... wat hij vanaf vrijdag weer bewijst in het trotsprogramma Vermist. Hier is Jaap Jongbloed. Uw presentator is Jelly Brouwer. In welke gevallen raak je ze aan? Jaap Jongbloed? Raak ik wie aan? De mooiste meisjes. De mooiste of de mensen meisjes. in vermist. Of Soms raak ze doe je aan. dat. Neen, raak jij aan. raakt hun aan. Uh, ik raak ze aan als ik uh, met ze, als ik voel dat ze. Het moeilijk hebben, of uh, wanneer ik denk dat ze een steuntje nodig hebben, of dat ik denk dat iemand. Daar heb ik het over de mensen in vermis, met name. Hè? Mm -hmm. Dat ze heel erg uh, zitten te worstelen met hun eigen gevoel uh, ten overstaan van dat, uh, dat publiek daar en dan van al die mensen thuis. En dan, dan probeer ik ze geruststellend aan te raken. En die meeste meisjes, nou, die, die, die raak ik af en toe aan. Ja, het is toch vaak op momenten dat ik denk dat ze het. Uh... Dat ze even het moeilijker, wat moeilijker hebben. Ja, maar ze hebben het bijna altijd wel moeilijk. Er is altijd een moment waarop ze het moeilijk hebben. Die mooiste krijgen. meisjes? En je, ja, ja, En je raakt ze niet altijd aan. Nee, nee. Dus uh, wie raak ik wel aan is nu ja. de vraag. En wie raak maar ik ja, niet wat aan? Wat is het... Ben je ervan bewust? Van, nou, ik vaak nu niet. pak ik een hand van? Nee, ik ben iemand die erg veel uh, wel mensen aanraakt. Dat wel. Oh Ja. Ja. Ja, dat is, uh, dat is zo. Ik, ben, dat, dat, uh, ik heb een sterke neiging om dat wel te doen. Ja. Ter geruststelling? Nee, niet alleen ter geruststelling. Ook uh, als contact of als je iets van uh, uh, overeenkomst of een, een, een gelijk gevoel. Uh, bemerkt bij jezelf of uh, als je samen iets moois beleeft of uh, uit vriendschap of ja, ja en heb je dat ergens geleerd of nee. zat er gewoon in nee. waren je ouders aanrakerig nee het vreemde is dat als ik naar uh, mijn moeder kijk bijvoorbeeld mm -hmm. uh, die, die, die zeg maar de belangrijkste rol in mijn, uh, in mijn opvoeding heeft gespeeld die is echt uh, die is niet zo aanrakerig nee of juist ik weet niet, waar we niet en aanrakerig. daarom doe je het, het niet meer ja, misschien wel ja. ik had het vroeger ook minder dan nu hoor maar ik heb het uh, ik heb het absoluut ja, ja. Even over dat lichaam. Je ziet er ontzettend afgetraind uit. Ja, dat is voor een deel is dat uh, ook dankzij die moeder trouwens. Oh. We komen nog over mijn moeder te spreken, geloof oh. ik. Want, uh, zij leeft zij dan, heeft ook. Vader zij leeft. Mijn vader is overleden, ja. Mm -hmm. uh, maar mijn moeder die heeft ook, en ik heb van haar meegekregen, dat, dat zit in de genen. Dat is ook voor een deel, is dat, uh, kost dat geen enkele moeite. Maar uh, ik, ik neem niet veel. Uh, in gewicht toe. Ook niet wanneer ik heel veel eet. En ik haal ontzettend van, uh, van lekker eten ook. Mm -hmm. Maar daarnaast vind ik sporten ook wel ontzettend leuk. Dus ik sport ook wel veel. Marathon? Halve marathon? Heb dag? ik gedaan, ja. Nee, nee, nee. Ik heb, ik heb inderdaad wel veel gelopen. Maar ik, ik zat net te denken. In, uh, dit jaar, tien jaar geleden, is mijn laatste marathon geweest. Dat zeg ik mijn laatste New York marathon geweest. En ik heb er drie, drie keer heb ik een marathon gelopen. Dus dat is al een tijd geleden. En nu doe ik andere dingen, eigenlijk dingen die ik leuker vind. Dat hardlopen, dat werd op een gegeven moment heel erg uh, heel erg saai en, uh, en eenzaam. En uh, ik hou uh, en, en niet technisch, ik hou ook van technisch Dus, ik, dus ik, ik, ik heb heel veel gebaasgebald weer daarna, wat ik vroeger ook altijd deed. Wat een gezellig teamsport is. En daarnaast uh, heb ik een paar goede vrienden. En met mijn vriendin kreeg ik regelmatig met tennis. Hm. En dat lopen, dat heb je dus... Uh, dat doe ik een klein nog beetje, gegeven. nog om het een beetje te onderhouden. Maar wil iedere dag iets? Uh, on onder, zeker heel fanatiek Zeker om de dag iets, ja. ja. Ja, als ik iets doe, dan doe ik het meestal wel fanatiek. Hmm. Dat klopt. Ja. Goed, het nieuws van vandaag. Ja. Uh, uh, we gingen net kriskras door de kranten heen. Uh, is er iets wat je opvalt waarvan je zegt, dan moet ik iets... Je bent bijvoorbeeld ambassadeur ja. van het Lilianenfonds, hè? Dat, uh, ja. al jarenlang... Scan je dan al die kranten ook met nee. dat in, helemaal. Nee, niet. dat doe ik niet. Maar wat, ik wel, wat me wel opviel, dat ik hoorde vanmiddag op de radio een interview over de Paralympische Spelen. En toen dacht ik bij mezelf van. want die gaan weer beginnen. Ik geloof 27 augustus. En toen dacht ik, uh, verdomd, dat is waar. Die, die zijn er ook nog, weet je wel. En toen heb ik waarschijnlijk de reactie gehad die. Uh, uh, uh, de meeste mensen hebben van, oh ja, dat hobbelt er ook nog een beetje achteraan. Dan achtergaan. krijgen we dat er nog achteraan. Ja, ja en, en, en, en ik betrap mezelf ook erop. Dat ik denk, ik heb bij die Olympische Spelen, want ik ben wel een ontzettende sportfanaat, heb ik echt ook op vakantie heel veel gekeken en ik voel het fantastisch. Maar ik zit ook niet te springen om die, Olympi om die, om die Paralympische Spelen. En eigenlijk is dat natuurlijk wel heel jammer hm. dat je dat niet hebt. Ik, ik, ik snap het ook wel, uh, maar ik heb, ik, ik heb het zelf ook niet zo heel erg. ik heb wel eens mogen... Uh, hoe heet dat, uh, rolstoeltennissen tegen Esther Vergeer. Ken je, ken je die? Ja. Nou, die is echt, die is, dat is de beste, de meest succesvolle overal sportvrouw van Nederland alle tijden, zo'n beetje. Die wint alles en al jarenlang. En ik uh, denk van, ja, dat verdient misschien wel meer aandacht in haar. Ja, en maar dat ja, gaat toch, dus niet gebeuren. Dat toch gaat je gaat niet gebeuren. op voorhand, nee, want eind augustus, dus, dus, ja. daar zit helemaal niemand nee, mee op te wachten. Nee. Je hebt toch ook nog die Miss Holland uh, verkiezingen ja. Met gepresenteerd? Een paar ja, jaar de Miss met, uh, met de tweede S uh, ja. tussen haakjes gezet, ja, met uh, Lucille Werner. Dat is een beetje haar initiatief, ja. Mm -hmm. En uh, dat was, ja, dat is, dat is, dat is er nu niet meer. We hebben dat, omdat op een gegeven moment uh, houden de aanmeldingen ook op en zo. En wilden we ook nadruk leggen op andere dingen die ze kunnen. Dus uh, we hebben wel uh, toen uh, uitzendingen gehad waarbij mensen werden op hun talenten werden gekozen, mm -hmm. zeg maar. En, uh, maar ja, eigenlijk zou het niet moeten, moeten mm. hoeven. Zou ik nee. zeggen. Eigenlijk zou je gewoon mensen niet moeten zeggen. Goh, wat knap nou, een gehandicapt. En hij heeft ook nog een talent. Ja, waarom niet eigenlijk? We gaan het hebben over uh, de twee programma's die je presenteert. Uh, Vermist en Het Mooiste Meisje. Gisteravond was de herhaling. Heb je gekeken nee. naar wat de herhaling wat heeft gedaan? Qua het? kijkcijfer? Nee, ook niet. Nee, ik heb ook niet gekeken. Het schijnt ook in de herhaling dat er nog wel veel mensen naar kijken. Ja, ja. toch wel? Ja. Dat heb je wel even uitgezocht, of niet? Nou, dat, dat is, de vorige seizoenen was dat in ieder geval zo. Dat, dat tot dat, uh, ieders blijdschap in, uh, in Hilversum. Want, ja, het gaat en die van jou ook, die... neem ik aan. Ja, nee. Kijk, als er een, een programma is... Wat, je, wat heel leuk is om te doen en het scoort ook nog... dan ben ik er heel blij ja. Dan vermist is het nog weer anders. Want daar is het ook van belang dat uh, veel mensen kijken. Omdat veel mensen die kijken leveren veel tips op. En dat betekent dus dat je dan ook uh, veel meer zaken oplost. Dus ja. dat is helemaal het voorbeeld van... Uh, het mooiste voorbeeld van de mes wat aan de twee kanten snijdt. Echt. Goed, luisteraars uh, kunnen zich melden in het uh, komende uur. U kunt zich melden bij het gastenboek en daar opmerkingen, uh, vragen achterlaten... Uh, het Radio Kunststof of Twitter, hashtag uh, Radio Kunststof. Ja, Blon, uh, Jongbloed uh, is eigenlijk een unicum in omroepland. Want uh, al dertig jaar bij de tros, bij dezelfde omroep... Uh, en allemaal programma's die vrijwel altijd verzekerd zijn van hoge kijkcijfers. Hè, allemaal boven een miljoen. Ja, vanaf tot uh, ja, zeg maar en Joost zou je kunnen zeggen. Ja, waar iedereen is... het nu nog steeds over heeft. Ja, dat is mooi is dat, hè? Dat, is, Raar. dat vind ik echt. Uh een van de grootste geschenken wat betreft uh, mijn werk, dat uh, we kunnen krijgen. Want dat is, dat is zo ongekend dat mensen dat nog steeds kennen. Want het Noem was maar twee jaar, programma's. het was 1989. Ja, het heeft drie, en half, drie jaar, tweeënhalf, drie seizoenen, ja. Heb je daar zelf ja. een verklaring voor? Nou, de eerste verklaring is, we zijn in 88 begonnen en in 1991 gestopt. De eerste verklaring is dat in 88, toen had je nog maar twee zenders. Dus je had alleen Nederland 1 en Nederland 2. In Nederland 3 was er zelfs nog niet, dat kwam in 89. De commerciële waren er ook nog niet. Uh, toen kwam RTL Veronique als eerste mm -hmm. uh, uiteindelijk. Uh, dus uh, er, er, was, er was misschien niet heel veel keus, maar er was bovendien niet zoveel in dit genre. Want wat wij maakten was een, een licht, een speels informatief programma. Uh, op de vrijdagavond, op het moment dat veel mensen keken. met twee relatief jonge mensen. Maar vooral met heel veel afwisseling. Wij, wij, wij combineren echt, want ik, ik, ik lees nu, uh, nu net uh, over de Israëlische politiek mm -hmm. en het, het eeuwigdurende conflict. Als je nou zegt, wat grijp je in het nieuws? Dat vind ik heel, heel uh, eng. Dat Israël uh, overweegt om uh, Iran te gaan bombarderen. Mm -hmm. Dat is iets waarvan wat, wat ik, wat, wat ik denk van uh, al die politici die nu zo druk bezig zijn om, uh, om zich weer te laten gelden. Dat is allemaal kruimelwerk in vergelijking met dit soort grote dingen. En dat was toen speelde het Midden-Oosten natuurlijk net zo goed. En wij besteden aandacht aan het Midden-Oosten. Maar tegelijkertijd ook aan een idiote homevideo van Japanse ouders... die hun kinderen mishandelden en dat ook nog op homevideo ja, ja. vastlegden. Voor elk wat het. Ja, en in een hoog tempo, maar ook af en toe met, met, met wat, wat relatieve verdieping... En dat is misschien de verklaring. Ja. Het, het, het, ja, je, je moet trouwens wel 30 plus zijn, hè? Wil je het je nog herinneren? Ja, dat is ook zo. Ik maak er regelmatig mee. Dat, dat ik maak regelmatig mee dat. tenminste heb ik een paar keer meegemaakt dat een stagiaire die wij gemist ja, ja. vermist krijgen, uh, een meisje van, uh, van, van, van, van midden twintig, die, uh, die uh, zegt dan. Uh, nou, dat is voorgesteld. Van, ik wil toch even, even wat zeggen. En die nemen dan apart. En dan is het meestal een van uh, twee dingen: of het is. Uh, ik mocht vroeger altijd opblijven om naar je te kijken. Of het is mijn moeder was verliefd op je. Weet je? En dan denk je, ja, dan moet ik het dan maar mee doen. En dat doen ze dan, dan nemen ze je apart om, of, om, om dat te vertellen. Ja. Ja. Goed, uh, het mooiste meisje van de klas. Dat werd dus gisteren in herhaling uitgezonden. En vanaf vrijdag is ze vermist weer te zien. in Een nieuwe serie, uh, in een nieuwe televisieseizoen. En dan uh, gaat het er iets anders uitzien. Althans, voorheen was het twee wekelijks. Het wordt nu geloof ik wekelijks en dan in blokken van drie, hè? Ja, maar met de, na de eerste drie een groter blok dat we er niet zijn. En voor de mensen die het nog nooit hebben gezien, in die 16 jaar, wat me toch sterk lijkt, nou, die zijn het er gaat wel om. He? Ja, denk je wel? Ja. Welke mensen hebben het nog nooit gezien? Ik, ik, heb je ik, daar een beeld ik, van? Ben gisteren werd ik gespinkt door een physicisten en die zei. Uh, en toen moesten ze een promo maken voor, voor het programma van vrijdag. En die zei: Ik heb het nog nooit gezien. Hm. Uh, het kan. Ben je nou verbaasd? Uh, ben ik wel een beetje verbaasd. Maar het is ook wel zo dat, dat, dat onze doelgroep... Uh, ja, het is toch, er zijn veel uh, minder hoogopgeleiden die kijken naar Vermist. Anders uh -huh. dan naar het mooiste meisje van de klas. En een wat oudere uh, groep kijkers. 50 plus en ja. opgeleid Ja, en dat is wel iets waar wij wat uh, verandering in willen brengen. En wat we ook wel proberen. En wat we ook dit seizoen gaan doen door een wat uh, frissere aanpak. En we hebben altijd in dat tipteam... Uh, dat is ook een bewuste keuze mm -hmm. geweest... Een, een, een jonge, bekende Nederlandse vrouw zitten om te kijken of dat toch... Maar ja, dat zijn allemaal, allemaal hulpmiddelen. Mensen van. Nee, dat moet je uitleggen. Of, een tipteam, we... een jonge, bekende Nederlandse vrouw. We hebben altijd een, uh, een, een, een team, een telefoonteam... waar mm -hmm. de tips binnenkomen mm -hmm. tijdens de uitzending. Ik heb je het wel eens gezien? Ja, ik, ik wel, heb het wel eens ja. gezien, maar heel veel mensen en niet, en dat, niet, zeg je. Dus dan nou, moet je even uitleggen. Ze zijn er. En uh, in, dat, in dat team daar hebben we elke keer een uh, afwisselend... Een, uh, een, een, een andere, elke keer een andere jonge... Uh, nou, een actrice of een nou, relatief jonge, in ieder geval. Ja. In vergelijking ja, ja. met deze oude man. In de hoop dat je daar dan een jonger publiek. Ja, we willen gewoon dat, dat, het, is gewoon mij, dat het iedereen. Dat iedereen een belangrijke aanspreekt. vraag. Hoe krijg je, hoe wordt bijvoorbeeld zo'n programma als Vermist gemaakt? Wetende, want jij doet dit al jaren. dat je daarmee een miljoen kijkers trekt. Wat, wat is dan de opbouw? Welke ingrediënten moet je sowieso hebben? Je noemt de jonge actrice waarmee je een jonger publiek, hoop te trekken. Wat zijn andere ingrediënten? Ja, dat, Waardoor... dat is natuurlijk een, dat zijn de kleine uh, vormgeef, ik zou bijna zeggen vormgevende uh, uh, zaken waarmee je dat een beetje probeert te stimuleren. Maar de, de belangrijkste zaak is dat je met een programma, en ik denk dat dat met elk programma, dat je mensen raakt en dat je herkenning teweeg brengt. Mm -hmm. dat, dat twee dingen zijn die, ook bij het mooiste meisje overigens uh, uh, heel erg gelden. En uh, ik denk dat uh, dat als je in staat bent om om uh, dingen te laten zien... die mensen die thuis op de bank zitten te kijken zelf ook meemaken... en die ze aan kunnen voelen... dat je dan uh, op de goede weg bent... Uh, naar veel kijkers, zeg maar... Hm. En, uh... Niet dat dat een heilig doel is hoor, want het is soms ook heel mooi om, om een programma te maken wat een kleine groep mensen raakt. Maar bijvoorbeeld, ik, ik zie dan het planboard voor me. Hè. Vroeger op de redactie van uh, ja. Sonja, honderd jaar geleden, hing, hing ja. zo'n er stond uh, emotie of huilen, woede, een paar van die stelregels. Nee, het was hard hè, bij Sonja. We maar bij we, jou, het, uh, hoe zit dat van, bij jou? Hè? Van, nee, we, nou, we hebben een heel duidelijke opbouw. We hebben, we hebben uh, altijd in het midden en aan het eind een zaak waarbij een hereniging plaatsvindt. En dat is altijd, dat is heel bewust. En dat is, uh, dat is gewoon omdat dat iets is wat mensen heel erg aanspreekt. En waar mensen. Uh, en hier door... zijn ze dan? En hier, zijn, hier is hij. En, en dan komen uh, ja. de mensen in vliesjeks. In vliesjeks <laughs> of, of Of in t-shirts of ja, wat dan ja. ook. Maar inderdaad, dat ze het dat uit Als ze uit verre landen komen, ja. zeker. Ja. Dus dat is, de, dat, dat, dat is er altijd in. Wat we ook altijd doen is als er. En uh, Die komen, worden vaak aangebracht door de politie. Als er urgente, ernstige vermissingen zijn. Mm -hmm. Dus zaken waarbij een criminele achtergrond wordt vermoed, uh, dan hebben we daar altijd plaats voor. En uiteraard als er kinderen weg zijn, dan hebben we daar altijd, uh, altijd plaats voor. Dus dat is een plek voor ingeruimd. Uh, verder, bij, uh, verder selecteren, en we, selecteren, we, we kijken, duiken ook in oude zaken, dat gaan we dit jaar trouwens weer meer doen. Uh, zaken van, van, van tien jaar geleden of soms vijftien jaar geleden die niet, nog niet opgelost zijn. En dan kijken we naar wat zo uh, cryptisch maar... Uh, uh, echt jargon is dat kijken we naar of dat een mix oplevert... waarvan je denkt, ja, A, daar willen mensen naar kijken... en B, dat gaat, uh, gaat ook nog, nog nuttig zijn en dan lossen we dingen mee op. Ja, en die mix, dat zit hem dan vooral in... er moet in elk geval iets goed komen dus de hereniging. Ja, en moet sowieso iets Dat goed komen. mensen ja. uh, tevreden zijn, de kijker. Ja. En uh, spanning, wat ook. er ook in zit. Woede misschien ook ja, wel. En je kunt zeggen dat het feit dat er, dat er onderwerpen in zitten waarbij het goed moet komen, dient uh, het hogere doel dat we zaken die van, van, van uh, ik, ik noem maar wat loverboy, meisjes die, die in de greep raken van loverboys of uh, demente bejaarden die verdwenen zijn en dat Wordt, voor het leven waarvan gevreesd wordt, dat we die zaak oplossen. Dat is het uiteindelijk natuurlijk het doel. We gaan even luisteren naar een fragment uit een uh, uitzending van Vermist. Uh, je spreekt met een vrouw. Uh, het is een uh, verschrikkelijk verhaal. Ze heeft haar zoon, uh, die inmiddels twaalf is... Uh, nou, hoe lang heeft ze hem niet gezien? Ik geloof elf hij 14, jaar... 12, uh, 12, ja, hij jaar twaalf jaar niet gezien. Ja, twaalf ja. jaar heeft ze hem niet gezien. En uh, de hereniging. Wat is het eerste wat je tegen hem gaat zeggen? Weet je dat wel? Mijn zoon. Mm. Ja, en die woorden heb ik nooit kunnen gebruiken. En hij ook, als hij zou zeggen, mama. dan zou ik. Ja, dat zijn de mooiste woorden die ik al die jaren heb gemist. Wat is het pijnlijkste moment geweest in al die jaren? Uh, dat ik mijn zoon niet ken. Dat ik mijn eigen kind niet ken, wat voor persoon die is. Waar houdt hij van? De moederliefde heeft hij dus altijd moeten missen. Als hij ziek was, als hij naar school ging, wie was er voor hem? Wie maakt zijn boter om het te, als hij naar school gaat? Uh, wie uh, dekt hem toe? Ja, dit is een ontzettend schrijnend verhaal. Maar daarvan zijn er heel veel trouwens in het programma. Aanstaande vrijdag uh, zal deze mevrouw te zien zijn. Dit is iemand die je geloof ik in de loop der jaren hebt uh, gevolgd. Hè? Ja, en dat is het bijzondere van het programma. Omdat we al zo lang bestaan, zijn er heel veel situaties... heel veel vermissingen en heel veel achterblijvers dus ook... waar we al jaren contact mee hebben. Waar je ook inderdaad dan een band mee opbouwt. Met deze mevrouw ben ik in 2006, als ik het goed heb... naar Théa geweest, omdat haar ex... Een man uit Iran daar zat en net deed alsof hij contact zou willen herstellen. En toen zijn we daar naartoe gegaan om te behelpen, om helpen om dat te bevorderen. En uiteindelijk heeft ze even de kind kunnen zien. En eigenlijk wilde die man alleen maar dat het paspoort helemaal op zijn naam kwam of iets dergelijks. Zij wilde helemaal niet dat zij omgang kreeg met het kind. En, dus die kennen we al heel lang, ja. Ja. ja, en het kind is nu 14 en heeft eigenlijk ja, dan zelf, en vaak moet het zover komen, zelf na 12 jaar de stap gezet. En nu uh, las ik een column van je uh, op de site, volgens mij, van Vermist. Waarin je schrijft dat, ik bedoel, dit ziet er allemaal nog prachtig uit, die hereniging. En ja. iedereen zal ontroerd zijn, maar het loopt heel slecht af. Ja, dat is de, dat is, en dat is niet de eerste keer, we hebben het. Uh, Vorig jaar ook met twee kinderen die uit, die als tieners terugkwamen uit Syrië precies hetzelfde meegemaakt. Die kinderen zijn tien jaar weg geweest bij wijze van spreken. Mm -hmm. In dit geval zelfs twaalf jaar. En uh, die komen dan hier en zijn in uh, Iran of in Syrië helemaal geherst door de vader. En zijn totaal andere kinderen, onherkenbare kinderen geworden natuurlijk. Ze zijn in een cultuur opgegroeid waar ze niet hebben geleerd om respect voor hun moeder te hebben. Dus uh, die moeder, die is tien jaar lang, is die, uh, leeft die toen naar dit moment. En dat wordt dan toch een deceptie. Ja. Ja, een modder, vet uh, verwende puber die zijn moeder ja. alleen maar... Ja, als een soort van slavin uh, wilde gebruiken bij wijze van spreken... die alleen maar om geld vroeg. En hoe gaat het dan? Hoor je dat dan achteraf nog van haar? Want, ja. Of zal dat vrijdag nou, ook te nou, zien nou, zijn? Nee, dat zal ja, niet... ja, daar zullen we het zeker over hebben. Ja. Ze komt mm. in de studio ook en daar zullen we het, zullen we het zeker over hebben. Want het is, kijk, dit is, dit is een soort van onderwerp wat mij erg aan het hart gaat... omdat... Uh, ik vind dat uh, het moet niet zo lang duren. Dat moet eigenlijk iedereen snappen. Dat het geen tien jaar mm -hmm. moet duren voordat een moeder haar kind weer ziet. En, en natuurlijk zijn dit landen waar de Nederlandse overheid heel moeilijk potten kan breken. Maar ze kunnen wel wat doen. Ze kunnen wel hun nek uitsteken. En dat doen ze naar mijn gevoel veel te weinig. Dat doen ze pas als het niet anders kan. Dus een aantal jaar geleden bekende zaak geweest van Sarah en Amar. Kinderen ja. ook in Syrië. Pas toen de kinderen zelf uit genoeg waren... om zelf naar de Nederlandse ambassade te gaan in Damaskus. Gebeurde Toen de overheid het? dus niks meer kon doen. Maar ja, moeilijk als de Nederlandse overheid... De Nederlandse onderdanen op straat zetten. Toen ging de minister en zich inspannen en, en heel stoer doen. En, uh, maar anders was, was er niks gebeurd. Mis je dat aspect van je vak nog wel eens? Dat je de minister zou willen toespreken? Nou, zou willen weet interviewen? Je, ik denk, ander zou ik willen. denk, en dat, dat, dat, dat, dat klinkt misschien wat gemeen... maar ik denk dat als wij hem voor, voor uh, anderhalf miljoen mensen... Op televisie uh, toespreken, uh, dat dat ook zijn, uiteindelijk zijn effect heeft. Ik weet dat, dat, er, dat er mensen zijn, ook op ambassades, die het goed voor hebben. Het grappige is dat bijvoorbeeld. Uh, en waarom doe je het niet dan? Uh, gewoon in uh, confronteren. Ja, mm. nou, dat doen we ook wel hoor. Dat mm -hmm. hebben, hebben, doen we ook wel. Uh, we hebben het alleen bijvoorbeeld met uh, een vorige minister. Ik weet niet meer precies wie was het, het geweest was. Ja, nee, wie is het geweest? Want het is een jaar of, jaar of acht geleden. Echt hele concrete beloftes gekregen van ja, we gaan nu actie, actie ondernemen en mm -hmm. dan gebeurde er toch niks. Ja. En dat is, dat is wat er vaak gebeurt. Ook van Kamerleden overigens. Ik heb ontzettend weinig gesprek voor de Nederlandse kamer, Kamerleden. Um, ik moet, ben je ook het, meer uitgesproken? Het is helemaal geworden, onder invloed van dit programma. Uitge oh, meer uitgesproken als het om dit soort onderwerpen gaat dan. Voor vermist? Ja, kijk, wij maken een. Uh, ik, zeg, ik noem het altijd een, een. Met vermist een serviceprogramma. Met. Uh, zeg maar journalistieke aspecten. We proberen wel uh, horen en wederhoor horen. Uh, te passen en dergelijke. Maar uh, we zijn een programma. Zo voel ik dat ook echt. in het belang van die mensen die ons om hulp vragen. Mm -hmm. En. Uh, uh, ik. ik ik voel me ook absoluut niet geremd om een, om, een, om, een, om een mening te geven. Ik vind als een, een meneer Koenders, toen hij nog Kamerlid was... voordat hij minister werd, als die gewoon keihard zegt... op uh, het moment dat je zou u kamervragen willen Kamer wil stellen aan de minister... ja, kom maar op, want het uh, is mm -hmm. allemaal publiciteit en aandacht... vervolgens niet meer van ze laten horen... dan kan ik me daarover uitspreken. Nou, en dat doe je dan, en dan ook? Ja, dat doe ik ook. Ja. Um, je noemt net de journalistieke aspecten aan Vermist. We spraken uh, mede-eindredacteur van uh, Vermist, Loes Leeman... en zij zegt, Vermist... Um, uh, uh, wij zijn geen journalisten. Uh, in de eerste plaats willen we mensen helpen. Ja, dat is wat ik ook zeg in feite. Mm. Ja. Nou ja, je hebt het ja, wel zeg, we over zijn journalisten. een serviceprogramma. Wij zijn ja. er voor die achterblijvers die onze hulp inroepen. Maar we, we, we gebruiken wel degelijk. Uh, als we wij, als wij iemand. Uh, ergens van. als we denken dat een, een, iemand een, een meisje. Uh, uh, in de prostitutie gebruikt. en we mm -hmm. weten diegene op te sporen dan willen we wel horen of hij uh, wil confronteren met die beschuldigingen. Ja. Nou, dus we doen wel hoor en weer hoor. Maar het lijkt bijna een principe kwestie. Uh, wij willen mensen helpen, sluit het een en het ander uit. Want journalisten nee. kunnen toch ook mensen helpen? Tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk, maar je, je, je, wij zijn... Uh, ik vind... Uh, als ik, als ik, toen ik vroeger bij TOS Actua werkte... En als ik uh, een vandaag, voor een heb je ook vandaag nog een tijd. Doen, uh... dan, dan, dan ben je onpartijdig. Dat vind hm. ik wel een journalistieke waarde. En dat zijn wij niet. Wij zijn hartstikke partijdig. Ja. Tot jouw grote genoegen zo te zien. Nou, weet je. Ik vind het heel... Uh, ik, er zijn zoveel mensen die, uh, uh, in die in die situatie zitten... Dat ze iemand kwijt zijn. Bijvoorbeeld... Uh, kijk, als je uh, een dochter hebt die 20 jaar geleden is verdwenen... Tanja Groen, meisje uit Schagen... Um, op, toen ze 18 was is die, is die, ging ze naar een nieuwe opleiding in Maastricht. Verdween van de een op de andere dag. Die ouders die zijn ontzettend in de belangstelling gedurende een tijdje bij de media. Mm -hmm. Daarna niet meer. Daarna interesseert niemand zich er meer voor. En dat vind ik, uh, dat vind ik heel pijnlijk. Als je die, die moeders die, uh, waarbij uh, een van de kinderen is ontvoerd naar een land in het Midden-Oosten. Als je die spreekt en je merkt dat de overheid niks voor ze doet. Dat, dat, dat ze keer op keer aankloppen en dat ze altijd nul op het rekest krijgen. Dan uh, vind ik dat dat. Uh, dat vind ik niet lollig om daarvoor uh, uh, uit te spreken, maar dat vind ik echt nodig. Hm. En dat gebeurt dus ook. Dat doe ik dus ook, ja. Ja. Dat doen we dus ook. En dat doet Loes zeker ook. Loes is, uh, uh, ja, Loes is de ziel van vermist. Loes is uh, smorgens vier uur zitten op de redactie. Ze maakt, bij wijze van spreken, de bewaking wakker en, uh, en gaat naar binnen. Bij de... ja, en, en, en... en wat is dat dan? Wat ben jij ook zo betrokken? Want dat geldt niet alleen voor Loes, dat geldt ook voor jou, horen we van omstanders. Um... Waar, op wat voor manier ben je daarbij betrokken? Is het zo dat er bijvoorbeeld altijd iemand in je hoofd zit... Want ik keek gisteren op die site. Het is werkelijk ongelooflijk hoeveel mensen daar mm -hmm. nu bijvoorbeeld op dit moment op vermeld staan. Met allemaal hun eigen levensgeschiedenis. Ja. Weet jij van die mensen die nu op die site staan, ken je de levensgeschiedenis? Is nee, er iemand waar voor. je naar uitkijkt nee. bijvoorbeeld? Stiekem, terwijl je oh, oh, oh. door Europa reist en met vakantie. Ja, ja nee, dat, dat zou te naïef zijn. Zeg, want we gaan... Uh... Uh, nee, dat zou, dat zou te naïef zijn om, om, om te denken dat dat kan. Maar je nee, ik zijn, kan me wel voorstellen nee. dat één verhaal jou zo aanspreekt... Och. dat het altijd bij je is. Oh, oh er zijn er zoveel. Het verhaal, het verhaal van Tanja Groen, wat ik net noemde... dat uh, zeker, zeker, ja. ja. Was er was nog even sprake van een Belgische seriemoordenaar, toch? Die, die oh, nee, dat is, dat is. ik zat met mijn, mijn eigen dochter van 15, twee dagen geleden... Ik denk van ga even één serietje met haar kijken... want ze wilde naast de papa op de bank zitten... en ik komt niet altijd voor om dat te doen... Uh, en uh, verdomd, het was een, uh, een, uh, een vermissingsfilm uh, waar we naar zaten te kijken. En daar is het, toen, toen, uh, ja, toen, toen zag je gewoon dat daar inderdaad uh, uh, precies hetzelfde gebeurt als in de werkelijkheid. Ik kon het daar ook uh, heel mooi, mooi, mooi vertellen. Dat iemand die... Is, oh, zijn er zoveel. Uh, een, het vraagt het van je naam als, mee als mee het dan mee, om mensen uh, gaat ouder uh, dan 18 jaar. Zeker, ja. Op een gegeven moment is er niemand meer die zich voor je inzet. En niemand meer die zich voor je, voor je uitslooft. En ja, daar hou je je mee bezig. Dat blijft je Blijf je fascinerend. Mm -hmm. En uh, uh, waarom? Ik bedoel, waarom uh, ben jij al 16 jaar lang zo verweven met dit programma? Je zou ook op een gegeven moment kunnen zeggen, nou, wil ik eens wat anders? Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik, ik moet zeggen, ik vind het een, uh, ontzettend leuk dat ik wat anders kan doen in de vorm van het mooiste meisje van mm -hmm. de klas ook. Wat toch echt heel wat anders is? Ja, aan de ene kant wel. En aan de andere kant, het zijn allemaal levensverhalen. En ik, ik heb van mezelf ontdekt, dat wist ik ook niet in het begin... dat, uh, dat ik dat heel leuk vind. Dat ik het heel, heel fantastisch vind om het verhaal van iemand te horen. Met alle mooie dingen en alle dramatiek die erbij hoort. En dat, dat hebben ze allebei wel. Maar waarom... Waarbij de rode draad is dat je met emoties mensen aan je wilt binden. Mm, dat, dat emoties mij raken van mm. mensen. Ja, Het kan me ook enorm raken wanneer... Uh, wanneer iemand uh, heel briljant is en een briljante wetenschapper... en heel briljant met zijn geest is. Maar ik wil geraakt worden door diegene. Hm. En, uh, en het levensverhaal van mensen, er zit altijd fascinerende uh, kanten aan. Altijd dingen waar je van leert, altijd dingen waar, waar je mee meeleeft. Het verschil tussen beide programma's, je gaf het net zelf al een beetje aan... is dat uh, het kijkerspubliek verschilt. Hè? Ja. Um, uh, naar vermist kijken lager opgeleide, 50 plus. En wie kijkt er eigenlijk naar het mooiste meisje? Ik weet het niet precies, maar het is, het is wat, wat, uh, wat jonger en wat hoger opgeleid. En wat uh, meer vrouw, geloof ik. Maar naar vermist kijken ook wel heel veel vrouwen. Maar het mooiste meisje van het kijken ook veel vrouwen. En ben je daar dan erg van bewust? Ik bedoel, is, Zie je een andere uh, Jaap? In uh, als ik me, de... uh, nee. nee, niet echt, nee, nee. nee, nee. Ik vraag ook, uh, het, het, het is ik vraag naar dezelfde soort van van dingen ook vaak, maar uh, ja, nee, ik wil gewoon het verhaal van de mensen horen. Jouw vriendin vindt dat, uh, dat er wel verschil is. Dus, uh, Ik ben heel benieuwd. Welke vriendin? Benieuwd? Welke vriendin? Ja, ja nou een nee. beetje stoer doen. Nee nee, nee, nee, nee. nee ja, Jouw geliefde? Ja, natuurlijk. Ja, geliefde. Ja, ja. Ja. Uh, ver, in vermist dit veel drama, zegt zij. Is een programma voor en met vaak wat lager opgeleide. Jaap zit daar meer in een soort vaderrol. Ook omdat er veel kinderen dat zou kunnen, aan ja. de pas komen. En voor het mooiste meisje van de klas kan hij uren interviewen. En in daar is hij veel meer als zichzelf aanwezig. Ja, dat weet ik niet. Dat, dat, dat, misschien voelt dat zo omdat. Uh... Zij ook het mooiste meisje van de klas is. Ah, ab absoluut. <laughs> Mijn grote liefde. <laughs> ja, nee. Maar uh, uh, ja, ik, ik voel dat niet helemaal zo. Nee? Maar, want in die vaderrol, dat ben ik ook zelf, zeg maar. Vind ik. Vind, dat vind ik zelf in ieder geval. Ja. Maar ik kan me zo voorstellen dat je bij dat mooiste meisje van de klas... Um, nou ja, wat je net zelf al zei, voor iets hoger opgeleide, ja. uh, Meer gelijkgestemde die vrouwen... Ja. Nou ja, ze zijn wel... Nou, hoeveel jonger zijn ze soms? Nou, ook wel twintig, 20, 20 jaar. Ja, 20 ja. ja, ja. ja, tot 25 jaar soms, ja. ja. Maar goed, jij ziet zelf niet het verschil. Uh, nee, want uh, dat suggereert ook iets uh, dat... dat uh, dat, het niet, dat je niet op kan gaan in, het, uh, in uh, gevoelsmatig in iemand met een, iemand met een lagere opleiding. Mm -hmm. Of iemand die jong, jong is of een kind of zo. Maar ik, ik, uh, ik vind dat juist heel... Uh, dat raakt me juist enorm, ja. Mm. ja en ik, ik, ik, ik, ik hou helemaal niet van mensen die alleen maar met hoger opgeleiden contact kunnen hebben. Dat vind ik heel... Dat, dat heb ik totaal niet. Sterker nog? Wat? Wat? Nou, dat heb ik totaal niet. Ik bedoel, zie je echt zo'n onderscheid dat de mensen zijn die echt alleen maar met ogen oh, opgeleid Ja, ja, ja. ja. Want je mens, hebt het ook wel eens over de hypocrisie voor... in, het, in het vak, ja. hè? Ja. Doel je dan daarop? Nou, ook, ja. Ja, ja. nee, ik vind, uh, ik, vind het, uh, ik vind het prachtig, ook binnen collega's bij televisie. Ik weet het, toen ik begon, begonnen ik met Tros Actua. Ja, dat was een. Uh, door collega's uitgekotste, uh, veel collega's uitgekotste nieuwspubliek omdat Wibo van der Linden heel modern. En als je nu bekijkt eigenlijk nog heel braaf, ook wat lichtere onderwerpen erin deed. En ik heb heel veel van Wibo geleerd ook. Uh, en dan waren de collega's van, van de VPRO, die haalden de neus voor ons op. Zeg maar, die vonden dat als wij op dezelfde plek nieuws aan stonden te maken dan. Was het, uh, was het minderwaardig wat wij deden. En dat, daar heb ik me erg aan gestoord. Maar denk. die tijden zijn toch wel voorbij. Of die zijn voorbij. Je proef, dat vind ik wel nog, nog steeds iets. Ik vind de hele, de hele uh, hype rond dat zomergasten, bijvoorbeeld. Ja, sorry, dat vind ik echt. Bijna, <laughs> ik, ik bijna moet, voorpagina. Ik moet er om. Ja. Maar voor wie gaat het en hoeveel mensen? En wanneer is het leuk? Ik bedoel, het, het, soms is het leuk. Van afgelopen zondag was er een dame die ik al, al heel lang uh, heel fascinerend uh, vond. Lieden wij edelkoort. De trendwatcher. De, de, de, de, de, trend de trend Dat vind ik een briljante vrouw en die vind ik mooi dat iemand. Uh, ik, ik, niet met de waar van de dag bezig is... maar juist verder kijkt. Ik, vond, ik vind het een geweldig mens. Vond je er niet te vaag en te abstract? Uiteindelijk werd ze het mij te vaag, ja. In het begin, dat vond ik erg jammer. En maar ik vond dat ook weer, dat is de interviewer... Uh, ik vond dat Gelder. hij op een gegeven moment... Ja, hij had in het begin... Uh, kon ze de, ze, voor mij nog duidelijk de algemene visie... en de, de, de, de visionaire... Uh, uh, uh, gedachten kon ze neerzetten. En daarna had hij moeten vragen naar. en hoe gaan we dat nou toepassen. in de mode en in auto's op straat en, en weet ik veel. Dat had ik leuk. Of in de politiek. of wat betekent dat? Maak het een beetje praktisch. uit verschillende landen bij elkaar. Ja, want ze kwam niet verder van. Oh, we komen allemaal bij elkaar. Het werd vaag, dat is jammer. Maar ik vond dat een mooie gast. en er zijn soms nog steeds mooie gasten. Maar, het gedoe eromheen. Het gedoe eromheen, en... man. En, en, en ik vond als je nou. Ik heb die, die, die drie uur gezien dat... Uh... Maar wat is dat dan? Want dan speelt het toch nog altijd iets, hè? Van... Ja, bij mij, bij mij wel. Het is heel kinderachtig. Voor je mij. wordt maar niet meer uitgespuugd maar als je bij de Tros werkt. Nee, maar uh, nee. er wordt bijvoorbeeld nog altijd gezegd... dat de smaak van Volendam uh, hoogte ja. viert. Nou ja, dat en... is ook voor een deel zo. En, en uh, ik, ik ben geen... Uh, nou, dat is niet mijn favoriete muziek Nederlandstalige muziek. Maar er zijn toch heel veel mensen die dat prachtig vinden. En dan is het toch... Alleen maar mooi als je daar op een oprechte manier uh, wat voor doet. Ik vind dat in die zin ben ik eigenlijk, omdat ik dan hoger opgeleid ben... dan de gemiddelde Gymnasium, kijker, zullen zeggen. Dat ook nog. <laughs> ben, ik, ben, ik, ben, ik, ben ik wel een echte trosser, raar genoeg. Ja. En wat is dat dan, een echte trosser? Nou, ik, ik denk dat het, dat het is. Is het nog die grootste familie van Nederland? Ik, ver, ik vermoed wel in ieder geval in aantallen wel, ja. ja. ja ik denk dat het nog steeds is... Uh, uh, ik vond het heel mooi wat een, een, een, onze oude voorzitter, Karel van Dodewaarts, uh, heeft gezegd. Van, uh, uh, wij kijken niet naar wat mensen uh, scheidt, maar wat ze verbindt. En dat is, dat, dat is wel zo. En dat gebeurt niet overal. En ik denk dat heel veel van die oude garde. Ja, nee, tuurlijk is het nu anders aan het worden. Maar heel veel van die oude garde. Nu is de VPRO een beetje het Pispaatje bij mij. Maar de, dat, dat is natuurlijk niet zo. Er werken ontzettende geweldige mensen en die doen hele. Heel belangrijk dat ze er zijn. Goeie dingen. En ze doen, nou ja, ze doen. Ze, ze, ze, ze, ze, ze, ze, mooi dat ze gelegenheid krijgen om voortstrevende dingen te doen. Maar er zijn een heleboel die het volgens mij meer maken om waarderen te doen. Om ja, wat hun vrienden ervan vonden. Ja. Maar hoe zit dat dan bij jou? Ik bedoel, je zegt in die tijd Wiebo van der Linden. Je, je werd niet eens aangekeken. Of je... Door die mensen, Ja. ja. ja. Um, jij met je gymnasium, daarna rechten gestudeerd. Hoe voelt dat dan om daarbij te horen? En de, de, blijkbaar is daar nog steeds iets van: van het gedoe om oh, zomergasten. Waren... en jij met al die miljoenen kijkers. En... Ja. ja, maar dit, het is ook. Er zijn hele goed opgeleide en, en leuke en ontwikkelde. en al, algemeen ontwikkelde mensen bij de trots. Ik bedoel, verkijk je niet. Het is niet zo dat daar. Uh, maar is het een besluit de, de van jou vraag. geweest, trouwens? Wat? Is het iets wat je ook graag wilt? Ja. Uh, een wel overhoog besluit om nee, maar, ook nee. voor nee. Maar ook iets die wat groep ik... televisie te maken? Ja, dat wel. Dat, trouwens wel. dat trouwens wel. Ja. Ik heb, nou, omdat, ik, omdat ik vind, en dat, dat, dat, dat is echt een, uh, een principieel ding... Ik vind dat je, je kan een uh, hele hoogdravende informatie maken die uh, niemand bereikt, zeg maar. En dan ben je als publieke omroep, uh, moet, je ook, moet je ook wel doen. Die kleine groepen, maar dan ben je toch niet helemaal alleen maar goed bezig. Mm -hmm. uh, en ik vind het uh, ook waardevol dat je mensen die anders helemaal geen informatie krijgen, dat je die toch wat voorschotelt. Dat je toch wat. Kijk, wij hebben het programma, uh, het programma Radar wat uh, Antoinette Hersenberg maakt. Waar de... ontzettend veel mensen naar Ontzettend naar kijken. veel mensen naar kijken. Ongelooflijk goede presentatrice, heel zakelijk, heel, uh, heel adequaat, heel kundig. En uh, ze doet dingen voor mensen. Ze, er, worden, er worden dingen voor elkaar gekregen die, die, die belangorganisaties niet voor elkaar krijgen. Dus, uh, en mensen worden geïnformeerd over waar ze wel en niet in welke... Polen ze niet moeten kopen en welke mm. wel. En uh, de, in, in, dat, dat, dat vind ik wel heel belangrijk. En natuurlijk, ik zeg niet dat wij grote... dat wij een wereldschokkende veranderingen teweeg brengen met, uh, met vermist. Maar wat we doen, vind ik wel heel fijn dat we kunnen doen. Het mooiste meisje van de klas. Daar verscheen uh, Petra Stine. Voor mij totaal onverwacht. Daar komt ze. En mijn vader is eigenlijk erin blijven hangen... Uh. In, in zijn verdriet en zelfbeslag ook Gasteluk wel, denk Stilbos. ik. Je hebt op je 25e definitief met hem ja. gebroken. Ja. ja. op een gegeven moment als iemand heel destructief is... en gewoon echt dingen kapot wil maken... Toen dacht ik, maar ja, dat, ja, ik ging naar Cairo. <laughs> Wat hij op ook. En ik dacht, nu kies ik echt voor mijn eigen leven. Nu ga ik echt voor mezelf kiezen en ik laat het niet meer toe dat hij me steeds teleurstelt of niet geeft waar ik behoefte aan heb. Mijn zus en mijn broer, die hebben heel lang uh, nog contact met hem gehouden. En ik kan me herinneren, mijn vader uh, heeft longkanker gehad. Dat ik toen mijn zus uh, heb gebeld en uh, zei van, nou, wat denk je? En zij had zoiets van, uh, jij bent ergens waar ik nooit kan komen. En ik denk dat ze daar... Best wel een beetje een jaloers op was, dat ik die afstand had kunnen nemen. Ik heb toen via gebeld, mijn vriendin van de middelbare school. Ze zei, wat moet ik nu doen? Want ik zat toen in guy, En toen zei ze, heb je hem nog iets te zeggen? Nee. Ja, zo kennen we haar nog niet, Jaap Jongbloed. En dat is leuk, hè? Nee. Ja, ja. ja. Dat vind ik ook leuk dat je. En het is een kwestie van. We, we kennen haar. Euh, nou ja, sinds uh, haar verschijningen bij, uh, bij Paul Witman. Paul uh, uh, Witman, ja, inderdaad. Uh, de Arabisten, ja. midden deskundigen. Um, zeer zakelijk altijd nou ja. toegewijd. En, hoe, hoe heb jij haar leren kennen? door... Deze nee, maar... medewerker aan het mooiste meisje. Nou, als uh, wat voor mens bedoel je? Nou, is ga even hoe er... jaren weten nee, te strikken dat, voor dat, het programma. Dat, dat heb dat ik, ben ik ook gedaan. Op... Dat heeft uh, de, die, redactie. de redactie gedaan. Die, mm -hmm. daar, uh, die, die heeft dat... Uh, ze, ze is, ik weet niet eens meer of ze nou door een klasgenoot is aangemeld... of dat ze dachten van, nou, dat is een, een mooie vrouw. Kijken of die uh, inderdaad... Of daar... Of die gezien werd als mooiste meisje van de klas. Uh, ik heb haar leren kennen in Egypte gek genoeg. Tenminste, dat is mijn eerste, eerste ontmoeting geweest. Zij waren er al en ik kwam later uh, met het vliegtuig. En ze uh, meteen met hem eigenlijk meteen in een interview geraakt. Of in een gesprek geraakt. En het was meteen, uh, ja... Kijk, weet je wat ik, ik, ik, ik merk altijd aan, uh, aan interviewers... Of aan gesprekken met mensen in het algemeen. Dat op het moment dat je gewoon vraagt wat je wil weten... Mm -hmm. Dan vertellen mensen ook dingen die ze kwijt wil, die, die willen. Want dat willen ze juist. Daar willen ze vaak wel over vertellen. Zo makkelijk is het. Vind je niet? Ja. Ja, nou ja, dat zou je toch ook. Eh, ja. Je kan als... er heel moeilijk over doen. Ja, maar het is zelfs in de kroeg zo. Of in de. In de, in de waar, ik weet dat. Bijvoorbeeld rond vermissingen. Uh, uh, ik vraag mensen: van. Uh, nou, zijn ze zijn nu zeven jaar weg. En uh, hoe, heb je het, hoe eh, moet je het nog omhuilen? Uh, leid je het nog op? Slaap je wel? En, en hoe gaat het? En dan uh, zeggen ze: je bent de eerste in maanden die dat vraagt. Of in jaren soms. Maar mensen goed. vragen dat niet meer. Die denken van dat is heel intiem. Dat mag je niet aankomen. Peter tiene vragen hoe het met haar zieke vader hoe het was om te leven. Met een vader die, die ziek was. Die psychisch niet in orde was. Maar uh, dat zijn toch ook hele intieme zaken. Ja, een, maar mensen Een enorme re... privézaak. Ja, maar, maar, maar, maar uh, mijn ervaring is dat als je er uh, oprecht en zonder bijbedoelingen om vraagt... dat mensen er juist graag over willen praten. Hmm. De vraag is wat het oplevert. Ik bedoel, ik vind het een, een prachtig uh, format, een geweldige formule. En ik ben jaloers op, dat ik, op het feit dat ik het nooit heb bedacht. En toch Och, zit ik, ook, ik er ook altijd, jij ook niet. Trouwens, een, het enige programma dat je nu presenteert dat je niet zelf bedacht hebt. Van de hebt. succes... Van ja, nee, ik bedoel, ik heb ook dingen die geflopt zijn en zo. Maar nee, dit, maar um, ik vind het soms ook gênant. Ik denk, ik wil het wel weten en ik kijk er graag naar. Heb jij dat wel eens? Nee, daar ben, ik, daar ben ik al jaren, daar ben ik al jaren, jaren, over. jaren mee klaar. Nee, nee ik vind... Nee. Wat is dat dan? Dat mensen, vertel me nou, wat is het dat mensen dat gênant vinden... om de emotie van een ander te, te horen of te zien? Waardoor komt dat? Ik, ik... Nou, misschien wel dezelfde reden. We hoorden van uh, de producent van Het Mooiste Meisje... dat jij bijvoorbeeld ook wel eens geëmotioneerd bent... door wat iemand mm. jou vertelt. Dat je dat... Op zich niet erg vindt, maar dat, hij, dat dat niet in beeld moet, dat dat uh, ingewikkeld is. Nou, niet nou, om, Dat niet, zou wel eens de reden kunnen nou, zijn. Nou, niet omdat ik me ervoor schaam of dat mensen het niet mogen zien hoor. Nee, maar alleen omdat ik vind dat het om de ik ander wil niet, gaat. Ik wil niet, precies. Ik wil niet dat ik het middelpunt word dan, want dat is. Uh, dan, dan, het, ik wil niet dat mensen gaan denken, ja, dat gaan ze nu expres laten zien om. Uh, uit effect bejag of zo. Dat, dat, dat, dat, dat wil ik niet. Maar nee, ik. Uh, nee, als je me vermist ziet, dan uh, thuis, om allerlei dingen, maar ik ben vermist ook. Uh, mijn, mijn dochter heeft het heel goed in de gaten. altijd. Van, uh, die zegt altijd: uh, Ach, je weer, begin je weer te janken. Volgens mij ga je nu janken. Weet je en dat, dat is ook zo. Ik vind, dat gebeurt uh, regelmatig. Ben jij regelmaat. snel licht geraakt? Ja, nou, licht geraakt. Ja. Nou ja, licht geraakt is helemaal is het verkeerde andere, woord. Geëmotioneerd. Ja. Maar waarom is dat gênant? Ik vind het mooiste wat er is, uh, zijn, uh, is, is, is gevoel van mensen. Waarom, waarom moet een la, wordt ook, het is ook het laaddunkende over emotietv. Wat wil je anders? Je, wilt toch, je, wil, je kijkt naar een programma omdat je erdoor geraakt wil worden. Omdat je er iets van jezelf in terug wil vinden. Omdat je iets wil herkennen. Nou, die marsmeisjes meisjes van de klas bij uitstek. Het is allemaal waar wat je zegt. Het is precies dezelfde reden waarom ik graag een boek lees. Maar toch vind ik dat minder genant. Heb, ik, ik, heb jij het jij genant uh, gevonden boek... toen Epke Zonderland uh, in de armen van Bert Tan... Uh, Huilend op televisie was. Nee. nee, dat dan niet. Dat voel nee. Denk je nee. niet van dat oh zet uit, het is Ze huilen. <laughs> ik bedoel, oh. Die man heeft zo zijn best gedaan. Dat vind ik toch. Nee, dat ja, is het, iets het, anders dan Tetras. Ik vind het het TV moment van het jaar. Ja, maar het is toch juist als je. Ik wil van een mens weten. Ik ben geïnteresseerd in wat zij zegt bij Power Witteman. Mm -hmm. Vind ik uitermate boeiend. Maar nou, ik ben maar je ook, als ik die ook vrouw weet. daar zie. En ik denk, dan denk, zag voordat ik dus kende, zeg maar. En ik wil ook van haar weten. Wat voor mens zit er achter die, uh, die, die slim hersentjes? Mm, zo mooi, zo slim. Het kan niet waar zijn dat alles goed gaat. Nou, dat, nee, nee, dat niet, niet. Niet van het kan niet waar zijn. Hey, gelukkig, het is toch niet waar. Niet uit een soort van. Ja, maar toch zit dat er altijd in. Ik bedoel, je kan erop wachten. Als je naar het mooiste meisje kijkt, weet je. Oké, okay, ze was heel erg mooi en iedereen uh, begeerde haar. Ze had een paar rivales. Maar dan is daar het moment waarop het allemaal fout ging... Ja, in uit. het leven van het mooiste meisje. Nee, niet zo. Nee, dat zo zie ik het niet, nee. Nee, ik, Anders komt ze niet in de serie, toch? Als het alles maar goed bleef gaan? Nee, het is niet zo dat het, dat het een soort chronologie is. Dat het eerst goed gaat en dan uiteindelijk gaat het van nee, dat is niet waar. Dat is het niet. Het is zo dat we hebben, uh, het is het mooiste meisje en ze fantastische dingen heeft ze gedaan. Op covers van de modebladen gestaan. Maar je, we laten het hele, het hele, mens, de hele mens zien. Zeg maar. ja. Proberen om ook te, ook te laten. En bij een heleboel is het wel heel goed hoor. Maar de, ik vind bijvoorbeeld. Uh, ja, ik vind het een heel mooi voorbeeld, uh, Danielle, uit uh, Tuitje Horn. Die in uh, New York uh, woont. Een, uh, een prachtig model. Ik dus komen ook altijd uit zo'n heel mooi klein dorpje, ja, Tuitje, is, Horn. Tuitje Horn. Tuitje is een heel leuk dorpje. En die, die, die, die, die zit dan in New York. Die is inmiddels, inmiddels daar getrouwd en heeft een gezin. En daar is alles goed mee eigenlijk gewoon. Die is nog steeds mooi, die doet nog steeds modellenwerk. Midden dertigen. En... Uh, en uh, daar is het helemaal niet zo. Die heeft geen dwarslesie of zo. Wat, wat, uh, alles goed. Maar wat heel, heel natuurlijk is... dat haar vader overlijdt. En dat maakt zij mee. Vanuit uh, New York, ver weg... kan niet in de dagen na het overlijden... haar moeder, en in de maanden daarna... haar moeder steunen. Wat stelt dat voor? Nou, dat, dat is toch een heel menselijk en mooi verhaal. En mm. dat, dat maakt een compleet portret. En dan zie je, dat, dan zie je wat haar... Streelt in, uh, in die, die modewereld. En je ziet ook wat er, wat er diepe troef maakt. En uh, dat kunnen kleine dingen zijn. En die schetsen voor mij steeds weer hele volledige portretten van mensen. We gaan nog even naar een ander fragment. Ook uit het mooiste meisje. Volgens mij is het Marike. Ja, dat klopt. Open. Nou, dat kunnen we even zo snel niet vinden. Heel, maar Marike is een van dat jouw. Dat is een zwaar verhaal. Nou, ja, heel zwaar. Verhaal. Ja, ja, en uh, een van de. Uh, aan de redacteur vertelde dat je dat een van de meest indrukwekkende verhalen vond die je had gehoord. Ja, ik vind bijna al die meiden heel indrukwekkend, maar hier, hier was het. Hoor je dan te zeggen, hier was het. Nee, nee, nee, nee, ja, nee maar dit, dit, nee, dat zeg ik omdat ik juist vind dat het ook indrukwekkend is hoe, hoe stoere meisje uit van. de horen. Nou, ja, Marike. Wat is het dan dat jou zo betovert aan deze kinderen, wat jou zo raakt? Nou ja, waar ik heel erg door geraakt werd, was dat ik dus die kinderen zag en dat ik merkte dat echt niemand iets voor ze deed. Die mensen zagen het gewoon als een gegeven van ja, die zijn hier nou eenmaal. Die kind, ja, Het waren niet eens echt meer als kinderen, het weer meer een soort van ja, overlast. Meer een soort van objecten waren het geworden. En dat vond ik echt een afschuwelijk idee. Dat ik echt zo, hallo. We hebben het hier wel over kinderen, weet je wel? Die uh, zorg en liefde en aandacht nodig hebben. Die kinderen werden niet gezien? Nee. Ja, als overlast, als criminelen, als straatratjes. En dat, dat vond ik echt afschuwelijk. Dat ik dacht, ja, hallo, daar ga, daar ga ik dus even wat aan doen. Ja. Ja, dat is. Het is een beetje suf van mij dat ik uh, uh, niet even aankondig... wat de achtergrond is van, uh, van Marieke. Ook afkomstig uit een heel klein Fries dorpje uit een ja, gezin... met vier met kinderen. Zij is de oudste. En twee kinderen in dat gezin uh, overlijden. En de moeder komt in een psychiatrische inrichting terecht. Echt een ja. verschrikkelijk verhaal. Marieke uh, overleeft. En een zusje, maar dat las ik volgens mij ook in een column van je... dat zit volgens mij niet in, in die aflevering... Uh, zij is drugsverslaafd. Ja, zij zit er wel, zij zit er wel in. En zij, uh, zij zegt ook in de aflevering... Uh, uh de enige reden dat ik nog leef is dat mijn moeder nog leeft, want anders dan... Uh, was ik er ook mee gestopt? Dat, was mijn moeder, het, want het kan niet waar zijn, zegt ze dan, dat mijn moeder uh, drie kinderen verliest. Dus uh, anders was ik er ook mee gestopt. Mm -hmm. En uh, ze, ze heeft er inderdaad uh, drugs gedaan en uh, is totaal uh, naar de Filistijnen gegaan door wat er gebeurd is. En dat is, uh, ja, dat, dat is dan ook weer heel... Leerzame, ik weet niet wat voor woord je het be, be beste kan gebruiken, om te zien hoe totaal anders Marika daarop ging. Die is echt heel bijna verbeterd, fanatiek, van ik ga de wereld verbeteren. Ik ga, met wat ik mee heb gemaakt, ga ik, uh, ga ik positief omzetten en ga ik uh, wat mee doen. En, uh, ja, en ik, ik vind dat heel uh, frappant om te zien. Um, um, hoe, Binnen één hoe, gezin. Hoe... hoe mensen daar totaal verschillend op zijn. Ja. Ja. En ik, weet, ik, ik, ik vraag me ook af, bij Marieke, ik heb daar dat ook, ook wel gevraagd, uh, natuurlijk, in die zin van is het echt zo? Ben je het echt? Kan je het echt achter je laten, weet je wel? En, mm -hmm. en, en, en ze, zegt, ze zegt van wel, ze zegt echt. En ik denk, ik, ik, ik weet nog steeds niet of ik er geloof. Of er niet echt, eigenlijk toch iets heel erg kapot is ook bij haar van binnen. Nee. Dat weet jij niet? Nee, nee, hm. nee. Maar het is, het, is, het is, ja, dit is door zijn ernst en door de, het, het vreselijke verdriet... is natuurlijk een, een, een, een heel indrukwekkend verhaal geweest. Ja, en dat ze dan uiteindelijk daar in, in Afrika terecht komt ja. en kinderen. daar dit werk doet ja. met die kinderen. Word jij zelf wijzer van dit programma? Ja. Ik bedoel, je zegt ik ben dol op al die levensverhalen... maar kom je ook meer over jezelf te weten ja. door al die verhalen te ja. horen? Ja, ja ik, ik bedoel, binnen zo'n gezin. Weet je, wat ik heel erg van leer is hoeveel mensen uh, zich in, in, in wat ze doen... en hoe ze naar de toekomst gaan laten beperken... door dingen die ze in het verleden hebben meegemaakt. Dat is, dat, dat, dat, dat is gewoon, vind ik een soort van thema of een dat is dat, dat, dat daar zou wat mij moeten gebeuren bij wijze van week daar zou een therapeut over zijn is dat zijn. niet de ouderwetse psychoanalyse? ja maar dat het dat Al dat, dat dat die dat die, ja dat die dat, dat dat die dingen inderdaad effect hebben op hoe je maar dat het zo'n beperking is voor veel mensen dat het zo meegedragen wordt dat vind ik uh, dat, dat, dat dat ja maar dat er zo op verschillend op gereageerd wordt Want ja, als je de, juist ook. dit voorbeeld dat het ja. ene meisje naar de Filistijnen gaat en de ander juist verbeter van het leven geniet en en goed ja. doet. Ja. ja, nee, dat. Wat, wat, leer, wat leer ik er verder van? Uh, ja, ik... ik, ik wat, nou, je karakter. Ik, ik, ik vind, bedoel, stel dat jij in zo'n... Het ja, is een vraag van niks, geloof ik. Maar <laughs> stel dat je in zo'n gezin zou, zou, zijn, zou zijn opgegroeid. Uh, ja. Hoe zou jij daarop gereageerd? Ja, voel op er op? Ja, ja. Ja, ja, nou, ja. Ik zou geen Marieke zijn. Hoor. Nee? Nee, ik zou het niet genet hebben, denk ik. Nee. Want, hoe zie jij jezelf dan? Nou, niet zo sterk als deze vrouw. Nee, dit is gewoon zo, zo'n groot drama, ja. Ik zou het zusje van Marika zijn geweest. Ja? ja. Helemaal uh, naar de Filistijnen? Ja, denk het wel. ja, ja. Maar waarom? Waarom zeg je dat toch met een zekere stelligheid? Of is dat meer nou, omdat... aardige bescheidenheid van haar? Nee, nee, nee. Dat nee, sterk nee. zou ik niet zijn. Nee, dat dus nee, nee, nee, bescheidenheid. Nee, nee het is meer... Um, um, omdat ik, uh, ja, ik, ik, ik kan me niet voorstellen... dat je broertjes, zusjes of ouders, uh, dat ouders kinderen uh, verliezen. Dat, dat, dat, dat, als ik dat probeer voor te stellen, dan is dat zo'n zo pijnlijk ding, vind ik dat. Dat ik uh, niet kan voorstellen dat ik dat zou trekken, nee. En altijd op zoek naar het drama in, de leven, uh, in, in het leven van uh, de ander. Wat jij doet voor je werk. Um... Hoe is het met jou? Ik geloof wel goed hè? Ja, heel goed. Ja, weet je wat het is? Ten eerste, als je nou even de mooiste meisje van de klas. Mm -hmm. De meeste meiden die vinden het prachtig en louterend. En dat ze het eens een keertje het verhaal hebben kunnen vertellen. En dat is één ding. Bij Vermist kunnen we bovendien af en toe nog eens iemand redden of helpen. Weet mm -hmm. je, Loes Leeman die krijgt regelmatig lang gesprekken met achterblijvers aan de telefoon. De eindschered Ja. Mm -hmm. En dan zien ze de. Voor het eerst zien ze Loes. Dan ben je nou Loes. Loes heeft mijn leven gelet, zeggen ze. En dat is geen ja. grapje. En het gebeurt niet één keer, maar, maar regelmatig. En dat, uh, ja, dat, is, dat, is, dat, is, dat maakt het heel dankbaar om, uh, om te doen. Dus, uh, ja, en, die, en dat het dankbaar is om te doen, betekent dat ik er uh, niet onder leid. Het gaat heel goed met mij. Ja. <laughs> ja. In 2009 uh, vertelde je in een interview dat je tot 2014 uh, vast contract hebt hè, bij, de, bij de Tros. Dat is dus over twee jaar. Ja. En daarvoor was je freelancer. En daarbij hoorde ook de belofte dat je met het beleid zou gaan bezighouden. Ja, hoe je dat nou in nou, Ja, Dat las ik ergens. Oké. Okay. Oh, dat heb je ergens. Ja, dat ja. Hoe staat het daarmee? In hoeverre houdt uh, Jaap Jongbloed zich mee bezig niet... met het beleid van de nee, trof? Nee, dat is er eigenlijk niet van, van gekomen. Behalve dan dat, uh, dat, het, uh, dat ik het van heel nabij volg. En veel, veel wel spreek met de mensen die dat beleid nu aan het uitstippelen, uitstippelen zijn. He? En die die fusie aan het vormgeven zijn. En dat ik dat een heel uh, mooi uh, proces vind. want uh, ik weet niet. Ik, ik, ik vind altijd. Dan merk je misschien wel dat als je die dingen die je doet. die moet je dan ook met, uh, met enthousiasme doen. En anders kan je ze beter laten. En dat is de omslag die er is geweest bij de TROS en de AVRO. Uh, die hebben op een gegeven moment gezegd. van we kunnen dit bezuinigingsbeleid. waardoor wij gedwongen worden om samen te gaan. kunnen we wel als een, uh, als een knellend ding. Uh, mm -hmm. en tegen, tegen onze zin gaan doen. Maar de TROS en de AVRO zijn dat met heel veel enthousiasme aan het doen. En ja, het is, het is erg leuk. Maar jij staat aan de zijlijn, begrijp ik? Sta, ja, ik sta er aan de zijlijn. En de bedoeling was dat jij het beleid mede zou ja, maar dat gaan uitstippen? Uh, dit is toen, dat, ik weet niet meer, een jaar of tien geleden geweest. Hè? Toen, 2009. Toen... Zo kort geleden nog? Nou ja. Nee, dat heeft toen in de krant gestaan. Nou. Misschien nog of zo. erg. Maar, mm. het is, maar het is tien jaar geleden was die belofte er. Mijn contract is er... al, al, ja, al ja, langer ja. geleden. En, uh, en dat was in de tijd, daar wordt ingewikkeld, dat de trots erover dacht om al commercieel te gaan. En uh, oh. dat is toen niet doorgegaan. En uh, nou ja. Nou, daar zou ik ook op een of andere manier mee bemoeien. Maar dat, uh, dat is niet van komen. We hebben nu hele goede, maar je goede mensen die ben iemand die graag het beleid uitstippelt? Um, zou je graag richting ik, willen geven? Ik aan? hou helemaal niet van hele lange vergaderingen en dergelijke. Maar ik vind het wel heel leuk om, om zeg maar uh, op hoofdlijnen... over, uh, uh, ja, over spannende toekomstvisies van, uh, van die gezamenlijke omroep na te denken. Want dat wordt natuurlijk opsporing verzocht in combinatie met vermis. Nou, er is... Nou, niet, dat zijn verschillende dingen. Zij zoeken naar stoute mensen en wij zoeken naar <laughs> soms ook dat nee, wij zoeken andersom. naar vermisten. Oh nee, nee, nee, dat gelijk. Nee, nee, maar wat wel zo is, is dat een van de drie pijlers, wat pijl, een van de drie pijlers moet gaan worden binnen die. Uh, nieuwe fusie is wat dan genoemd wordt uh, als werktitel consument en veiligheid waarbij uh, op, opgelicht opsporing verzocht radar vermist uh, en misschien kan je, zou je zelfs kunnen zeggen consument ook kunst en kiets nog een beetje He, maar al, dat mm -hmm. soort, al die programma's en ik vind, het, ik vind het heel leuk om te denken van, wat kan je daar nou nog meer aan toevoegen er zou bijvoorbeeld heel goed nog een programma over uh, veiligheid uh, uh, daar passen over gezondheid ook dus juist die, die, die, die taak waar ik het net over had van publieke omroepen... bij uh, ook aan uh, mensen met een minder hoge opleiding, zou ik maar mm -hmm. zeggen... toch uh, hele wezenlijke informatie geeft. Maar op een manier verpakt die lekker te behappen is. Dat en is, hoeveel dat is een ruimte hou jij dan nog over? Hoe bedoel je? Nou, als die fusie er eenmaal is. Het wordt natuurlijk toch steeds krapper op de markt. Ruimte voor wat? Nou, een zendtijd, uh, uh, mensen, uh, nou, ik, uh, nieuwe ontwikkelingen... Ik denk dat. Uh, ik, volgens mij. Uh, heb ik, ik. Ik maak me niet zo'n zorgen over mijn toekomst. Zeker niet binnen de tos. Nee. Wat fijn om dat gewoon zo te kunnen zeggen. Ja, ja nee, echt niet. Nee, ik heb het. Ik heb het trouwens net over gesproken. Ook nog met. Uh, met, uh, met mijn directeur. Over wat. Nou, na 2014 inderdaad. Overigens mm -hmm. ben ik als einddirecteur. Heb ik ook nog eens een keertje. Een, een, een, een overeenkomst tot mijn 65ste zelfs. Dus de, de, ik hoef mij helemaal niet zo druk te maken. Maar als presentator tot 2014. En, en ze hebben zelfs op papier gezet dat ze heel graag door willen gaan. Man. Dus wat dat betreft maak ik me geen zorgen. En ja, nee, ik, uh, ik heb ook wel het gevoel dat, dat, dat ik binnen, binnen die. met name die poot van de trots. Uh, uh, van waarde zou kunnen zijn, op wat voor manier dan ook. En uh, ken je het geheim? Weet je waarom het lukt? Uh, waarom het jou lukt om uh, ja. met uh, dit hoofd, deze gestalte, uh, uh, deze interviewtechniek toch steeds al die uh, kijkers te boeien? Ik denk niet dat het ligt En dan juist de laag opgeleid. Aan, aan, aan de hoofd, de hoofd, het gestalte. Ik denk dat dat is. Dat Tuurlijk is een hele bij televisie. Van, uh, heeft het, gaat het daar toch heel erg om? Ik weet het niet. Ik, misschien, ik, ik geloof daar nooit zin in. Nee. Ik heb over gestalte gesproken. Ik heb bijvoorbeeld. Uh, het klinkt een beetje... Zeg maar Bas van Werven aange, aangebracht, zou ik maar zeggen, bij één bij vandaag Want ja. ik vind dat het daar geen niet om gaat. Ja, ja. ja, ik hoorde hem op altijd s morgens vroeg. vond het een geweldige interviewer. En hij uh, uh, klinkt als een bal, maar hij he, he, weet heel goed waar hij over praat. Kan rechts links aanpakken, maar kan ook rechts aanpakken. En ik dacht, het is juist mooi, Het is een persoonlijkheid, die man. Nou, laat hij een beetje dik zijn. Het is een, het is een, uh, dus ik geloof daar niet zo in, maar... Waarom, ja, het, is, het, is, het is veel bloed, zweet en tranen. Denk ik dat. Uh, het is veel, veel gewoon werk, uh, werken en denken dat je een goed plan hebt. En dan mensen enthousiast maken ervoor. En dan uh, ja, het zo mooi mogelijk uitbouwen. Wat wil je zelf nog? Uh, ik wil. Per se. He, wat? Per, per se. se. Ik, wil niks, ik wil niks per se. Ik zou het wel leuk vinden om. Uh, dat klinkt, dat klinkt heel vaag, maar ik, wat ik heel erg leuk vind is om te helpen om concepten uh, te bedenken. Maar dan niet alleen maar uh, televisieconcepten, maar concepten die, die, die multimedia zijn, zeg maar. Of crossmediaal, die ook met, uh, met internet te maken hebben. En mensen adviseren daar. Dat wil je graag, dat wil je nog per se? Nou, dat... dat, dat doen dan dat, vaak juist ik... mensen die een beetje uitgerangeerd nee, zijn, Nee, dan? nee, nee, ja, nee, want ik heb een... Ik heb een weergaloze app ontwikkeld zelf. Alleen oh? moet hem nog even verder ontwikkelen. Ja, echt over die gaat, Die gaat. Nee, nee. Nee, wel. heel anders. Het gaat over vrienden. En dat, is een, dat, dat gaat de wereld veranderen, denk ik. Maar, nou, nou dat, vertel, we hebben nee, nog één minuut. Nee, daar kan, niet, kan, niet, kan ik niet over vertellen. Verder. Jij hebt een app ontwikkeld. Nou, ik heb het idee ervoor. Maar dat, dat, dat soort dingen vind ik heel erg leuk om daar, uh, om, om, om, om nog te doen. Zoek een vriend. Nee, het is, het, is, het is heel anders. Gebruik je vrienden goed. Dat is het. Maar, uh, Gebruik je vrienden goed. Ja, nu begint het toch enige richting, enige richting te krijgen. Ik ben benieuwd wat er op die tegel komt te staan. Dan meld ik alvast wat er dadelijk op deze zender te horen is. Namelijk twee dingen na de klok van acht uur. Um, veel bergbeklimmers komen deze zomer in de problemen. En zometeen twee klimmers aan het woord over hoe zij gered werden van een berg. En hoe ze dat hadden kunnen voorkomen. Jongbloed, schrijf maar. En, en spreek dan ondertussen hard op. Wat het is. Wat het is? Het is Never Say Die. Dat is een motto van mijn moeder. Never Say Die. En ze leeft nog. Ze leeft nog, maar het is, het slaat op. Het is, het is, het geeft helemaal weer hoe zij is. En, en wat ik een, zeg maar, een heel erg na te volgen eigenschap vind. Nu komen de tranen aan u tegen. Dankjewel, Jaap Jongbloed. Graag gedaan. Dank meneer Jongbloed. Dit was aflevering 2489. Morgen ontvangen wij mezzo-sopraan Karin Strobos. Het grootste vocale talent van Nederland. Tot dan. Radio 1. Hey. stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl durft u het aan.